Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Joost Kleine heeft kort na zijn optreden in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. een dreigende beweging gemaakt naar een cameravrouw omdat hij tegen de afspraken in werd gefilmd. Dat staat in een verklaring van omroep Avro Tros. Klein heeft de camera-vrouw niet aangeraakt, zegt de omroep. Het incident is gemeld bij de politie en organisator EBU. Die besloot om Klein te disqualificeren. Avro Tros zegt dat er uitgebreid is overlegd met de EBU... en dat er verschillende oplossingen zijn aangedragen. Maar de EBU bleef bij zijn besluit. De omroep noemt de maatregel buiten proportie. Een petitie op initiatief van een fan van Joost Kleine is binnen een paar uur al 36.000 keer ondertekend. Zwemles is zo duur geworden dat steeds meer ouders het niet meer kunnen betalen. Daardoor leren steeds mindere kinderen zwemmen, zeggen experts bij Nieuwsuur. Zwemlessen zijn sinds 2018 bijna 30% duurder geworden. Een A-diploma halen kost ouders nu ruim 700 euro per kind. Dat komt onder meer door sterk gestegen energie- en personeelskosten. Daardoor hebben nu meer dan twee keer zoveel kinderen geen zwemdiploma als vier jaar geleden. Deskundigen zijn bang dat daardoor meer kinderen verdrinken omdat ze niet kunnen zwemmen. Palestijnen verlaten in grote getalen de stad Rafa nadat het Israëlische leger vanochtend bewoners had opgeroepen om te vertrekken uit het oosten van de stad in de Gazastrook. Ook in de rest van de stad hebben bewoners hun spullen gepakt en zijn vertrokken. Of er een groot offensief op handen is, is niet duidelijk.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 Het weer. Zondag lenteweer. Het is 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. De wadden wat koeler. Vannacht helder bij 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw volop zon en warm. Met een matige zuidoostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Na het weekend een stuk wisselvalliger en geleidelijk minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ik heb al mijn kaarten op de tafel neergelegd Wat heeft tijd met ons gedaan? Hmm. Te hoog ingezet Alleen op gevoel, echt op mijn doel met volle vaart De winst verloren, maar het was de gok van waard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 dat was er dan de nummer 1 in de entertainer View Dutch top 5 Gladys Grace en Zeg Niks we gaan nog een plaatje draaien van Tino Martin en Anouk, de nieuwe en uh, ja, voor je het weet voor je het weet zit ik alleen aan een tafel en voor je...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 Martin en Anouk en voor je het weet. Hé, hey, lekker, ja. Welkom bij het tweede uur van Entertainer for You en mijn naam is Fred Heijen. en zit je te eten? Eet smakelijk en als je al hebt gegeten, wat ik me niet voor kan stellen met dit weer, maar dan dat het u wel mogen bekomen. Zo is het en we gaan eventjes naar Ecuador! in Ecuador. Wij gaan naar op de Nijs in Alles wat ademt. Vrede is ver. Verder dan ooit. Zo dicht bij huis. Rustende wapens nooit. En alles wat ademt. En dat allemaal hier vanaf de tolweg, hierna. En dat allemaal met zittenwim. Nou, het gaat niet helemaal goed. Hey, weet je wat? We doen gewoon een uh, zomeravond uh, in Avignon. En dat allemaal gezongen door Handenkapper. Blijf lekker bij hoor. Zo, so, dat was hij dan, de the kapper van Marianne Weber. Een handenkapper. En een zomeravond in Avignon. Beste vrienden, hier is hij dan. Ik weer, Mr. Beagle, we Ons moeder is nog. De griet, dan dat het niet goed ging. Ja een dienst, dat al wekratjes leeg Want Ze was zo lelijk, dat ik er schrik van kreeg. Nog. We gaan verder met de Herman Blauw. En dan hebben het over Barman Schenkbirens in. En de tweede nog van Op die 179. TB6A. Ja. Hey Barman Schenkbirens in. Een lekker puntje, dat gaat er wel in. Het gele goud met blonde graag. Ja, zo hebben we ze graag. Schenk meer een zin, we hebben het hier naar onze zin. Wat ook, -oh, wat ook, -oh, de -oh. arme man schenkt weer een zin. Wat ook, -oh, wat ook, -oh, de -oh. arme man schenkt weer een zin. Ja, eindelijk is het weer zover, het is waar. Wieken zonder stress en gedoe, we feest feesten, we worden niet moe. Van het morgens vroeg tot s'avonds laat in de gezellige atmosfeer. Daarvan krijg ik niet genoeg en roep ik telkens weer. Hey, badman, schenk weer een bartman, man schijnt weer zeer. zee, een lekker puntje dat gaat het goud met blonde kraag, ja zo hebben we ze graag. Dus Barman schenkt weer een zee. We hebben het hier naar onze zee. Wat ook, wat ook, Barman schenkt weer een zee. Wat ook, wat ook, Barman schenkt weer een zee. Sta ik aan het buffet, in mijn stadgroep, dan voel ik me een heel ander mens, ja dan voel ik me echt goed. De DJ draait, onder de het blauw en de biertje dat maakt naar meer, daarvan krijg ik niet genoeg. Een lekker puntje, dat gaat er wel in. Het gele goud met blonde kraan. Ja, zo hebben we and see Entertainment For You. In het hoofd, in het hart. U luistert naar Entertainment For You. Milonga, mijn allerliefste. Milonga, mijn hart. Milonga, blijf in mijn leven. Milonga, stralend als de like zon.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 for you in het hoofd in het hart en zo so is het dat was die dan William Mens en Milanga dit is de Dice Rage en The Walk of Life blijf lekker bij tot 7 uur entertainer voor jou. en een verzoekje aan vragen kan nog hoor even iets naar www.zfmartiesten.nl of uh, in beklag kan ook natuurlijk kan je ook invullen Dire Straits, Walk of Life, hier bij CFM. En dat allemaal 206,9 106.9, plus 6A. Zo, nou klaar, hè? Oh nou. Hé, hey. hey, um, wat gaan we doen? Uh, ik ga een verzoekje draaien. En dit is afkomstig uh, van Jeroen. Jeroen, leuk dat je er weer bij bent. En jij wel graag... Uh, ja, hoe kan het ook anders? Maar,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 Zorgen, nergens aan denken, even maar stoppen, om bij te denken. Flitsende lampen, een motor die draait, toch waar een haan in je hoofd die kraait. Ik weet nu, dat er een engel bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Zo'n engelbewaarder op je bed. Ik kan het beter, ik ben er zelf eens door gered Tien kilometer, dan ben je weer thuis Je zit in de verte, het dak van je huis Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door Een engelbewaarder die bijna beloofd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 Dat zo'n engel bewaarder op je red Ik kan het weten, ik ben er zelf eens Nou, Aangevraagd doen, Marco Schuitmaker en de Engel Bewaarde en, en ja, zoals beloofd eh, aan Johan, laat de zomer nu maar komen. Johan Kittenburg, eh, ja lekker, hier gezellig, de zonnige zandpoort vanaf de Toorweg hierna. En eh, natuurlijk eh, een heleboel lekkere muziek, dus blijf lekker buiten, tot 7 uur sowieso ben ik bij u. To is dat laatste zomer nu maar komen, Johan Kittenburg en wij gaan naar Jean Claude nee, niet Jean, maar wel Claude dit zijn mijn laatste woorden dat zijn mijn wie denk je dat je bent oké, mijn hart dat breekt dus zo staan met als hands bij de deur het zal weer in mijn keur oui, mijn keur hey. is dit de laatste ronde is dit la fin d'amour ik ben mezelf niet meer Letterlijk toujours. c'est Ik ook doe, is nooit genoeg. Est-ce que c'est het doe? Als je moet gaan, dans ik wel La da da da da da. La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 niet musique, niet un taux de zon. En dan komt toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais croire, c'était ton choix. Maar c'est que t'as oublié. C'était Mimelo, Trapado. Ik hoor je namen, encore, encore, et encore. Zijn wij klaar? Is es het que het doen. Als je moet gaan Ga dan meteen Dan dans ik wel alleen La da da da da da da La da da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 De brandt waar je witte kleur verdwijnt... ...omdat de zon er altijd schijnt. In Spanje, in Spanje, in Spanje... ...in Spanje aan de Middellandse Zee. Allee! Zo, en dat was hij dan, Marit... Mart Mar Mar Mar Hoogkamer. Hè? Ik kan niet eens bij mijn woorden komen. Zou dat door de warmte komen. Het zou zomaar kunnen. Marco Ostra, een barman. Ik heb de hele week gewerkt... ...mijn centen weer verdiend... Elke dag weer lopen sloegen en mijn vrienden niet gezien Lijkt een eeuwigheid te duren, maar het is nu eindelijk daar Het weekend is begonnen, dus we nemen er een paar Marco Oestra en had het over de Barman. Maarten, leuk dat je luistert. Jij wilde graag een plaatje horen van Aqua. En back to the 80s. Nou, wie wil het niet? Back to the 80s, in dat allemaal van Aqua, en wij gaan verder met de Mavericks, en zij hebben het over Back in Your Arms Again. Dan de Mavericks En back in your arms again Zo so, ja je hoort het weer Het zit er wel weer op Twee uurtjes entertainer voor En dat allemaal hier eh, Vanaf de volweg eh, 10a Ja Was het weer geweldig en uh, ja. ja, prachtig weer. Heerlijk. We mogen niet klagen nu. Nou, niet klagen dat het te warm is. Schei uit, nou. Hey, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken, voor het luisteren. Bedankt voor de verzoekjes. Vandaag, de gast was Rita Jong. En uh, ja, hopelijk uh, hoor en zie ik u volgende week weer. Ik zou zeggen, een goed weekend. Geniet van het weer. En uh, graag tot volgende week. Bye, bye. Zwaai, zwaai. En tot dan.